boekraad met het NOS Journaal. De burgemeester van Doetinchem veroordeelt het geweld tegen journalisten vannacht bij het stadion van De Graafschap. Een fotograaf werd belaagd door supporters en moest door agenten en stewards worden ontzet. De journalist raakte gewond aan zijn duim. Dat is niet te tolereren, zegt burgemeester Bouwmans. Er werd niemand opgepakt, maar enkele supporters kregen wel een boete omdat ze te veel hadden gedronken. In een café in Amsterdam-West is aan het einde van de avond een explosie geweest. Het gaat vermoedelijk om zwaar vuurwerk. Er is schade aan de gevel van de kroeg, die bekend staat als een supporterscafé van Ajax. De club uit Amsterdam speelt morgen tegen Feyenoord. Ook in Rotterdam waren supporterscafés de afgelopen week doelwit. Bij twee Feyenoordcafés en een aantal woningen gingen vuurwerkbommen af. Gisteren werd daarvoor een 21-jarige Amsterdammer aangehouden. In België mogen de terrassen na een half jaar weer open en is de avondklok ook verleden tijd. De versoepelingen zijn volgens de autoriteiten verantwoord omdat het aantal besmettingen in het land de laatste weken is afgenomen. De versoepelingen gaan een week later in dan in Nederland, maar de openingstijden zijn er wel meteen een stuk ruimer. Uitbaters mogen vanaf 8 uur open en de gasten mogen tot 10 uur vanavond blijven zitten.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 In de loop van de ochtend neemt vanuit het westen de bewolking toe. In de middag valt het dan regen. Het wordt een graad of 14. Morgen meer zon en flink hogere temperaturen. Het wordt maximaal 26 graden, maar er vallen nog wel buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog file op de A44. Van Amsterdam naar Den Haag zorgt een auto met pech voor een kwartier tijdverlies... tussen afrit Oude Wetering en de afrit Noordwijkerhout.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 autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op Zaterdag. Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. -M -M. Met nu. Toebak leeft. Ja, hier zijn we. Toebak leeft. Hallo, het is de wereld op zijn kop. Zeker. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is ZFM. Toebak leeft. Zeker, we zitten hier tegen een aantal oude Nederlanders. Het is wat grijsachtig hier. De Zandvoort begeeft niet. Wij doen de juiste Muziek op de zender en de juiste berichten. En er verschijnt even goed die. Uh, die dat zonnetje in uw gezicht. Ik lul er ook maar wat op, op los. Ik kan mij het schuilen gewoon. Nou, 26 graden morgen. Ja, ja jij was ook heel erg blij. Je hoorde geen van de terrassen open tot 8 uur. Waar? Waar? Ja, waar, waar is terrassen open! Is dat bij ons? Ja, dat is toch... Dat kan helemaal nog niet. We <laughs> ja, moeten we... nog een week wachten. Ja, wie zit buiten? Kom op. Dus, oh, krijgen we dat weer. Het is volstrekt onjuist. Dat gaan we echt niet doen. Nee, dat is echt... Uh, nee, dat, uh, dat Wordt van 1 tot 5. Wat? Van was, was zomer, <laughs> Van 1 tot 5 wordt aan. Oh, nee, van 1 ja. tot 5. Ja, ja, ja, ja. We ja, moeten nou, dus niet denken dat we de zomer vanaf zijn, hè? Nee, nee, we houden nog even vol. Oh. Alhoewel, ze willen volgende week 2 miljoen mensen per dag gaan vaccineren, was het ook weer? Oh, dan zijn we er in de week vanaf. <laughs> ja, nee, per week geloof ik 1 miljoen. Het lijkt een gegeven dat bij Sanguin, die uh, bloedbank, uh, ja. uh, uh, dat daar 33% procent of zo inmiddels. Uh, Corona gehad heeft? Oké, okay, 33 procent. Okay, het nou. was altijd iets van 6 of 8, weet je wel? Dat yeah. is okay, dat is prikken, uh, ja. Nou, ja, oké. Het maf is wel dat mijn schoonzus die belde ons op. En die zegt van. Uh, mijn uh, de, de kinderen zou afspraken uh, met elkaar hebben om even wat te gaan uh, eten. Weet ik veel wat te doen. En dan hebben ze: gezegd, het kan helaas niet, want ik heb corona. Ik zeg: bent toch, wacht, Je bent Wacht even, je bent een ziekenhuismedewerkster. Je bent toch verplicht? Je bent toch al lang gevaccineerd? Twee keer? Ja, maar toch heb ik het. Heb ik het. Oh, dus nee. dacht ik van, oh mijn god, het gaat allemaal weer overnieuw. Nieuwe variant zeker. Nou, dat wisten ze zelf ook niet. De, de gevaccineerde variant. Ja, de gevaccineerde oh, variant. Ja ja, uh, die kronie uh, denkt, oh kijk, daar is die barrière op geworpen. Nou, dan ga ik via die andere kant. Kom ja, ik en, er en ook die wel. kinderen, die hebben het ook nu? Hm? Oh, dat weet ik niet, ze hebben niet getest. Het oh, okay. zit allemaal nog in de molen, maar goed, ze uh, was niet dramatisch ziek of zo. Ik zeg, ja, als je niet gevaccineerd zou zijn geweest, dan was je waarschijnlijk wel dramatisch je ziek je geworden. Gegaan? Dan was je dood geweest of ja. zo. oh. Goed, je snapt het al, de mensen die alles weer weg, relativeren, zitten op de radio. Toeboek leef. Eerst met ja. even een stukje vrolijkheid, bedacht je van deze plaat. Friendly Fire, Nederlands bandje. Silhouettes All the memories of you, they bleach with the sunshine. Those initials that we drew. een aantal jaartjes geleden. Het heet Silhouette Silhouette. Ze hebben daarvoor ook een beetje zware gitaarmuziek gemaakt. En uh, nou goed, nu zijn ze een andere weg ingeslagen. En ik zat een beetje te kijken. Dus volgens mij kwamen ze uit Nederland vandaan. En ze hebben ook met meer Nederlandse bandjes opgetreden. Ik heb er ook wel eens foto's van zien liggen hier en daar. Maar ik, zie er niks vinden. ik kan er niks vinden op internet. Ik vind alleen maar een Friendly Fire Band. Dat is een reggae band. Nou, zover ik dit inschat, is dit geen reggae-band. Dat heb je zelf wel in de gaten natuurlijk. Nee, nee, nee, nee, nee, zeker niet. Nou goed, de internetverbinding is allemaal tot stand gekomen. We lezen verder vandaag nog in de krant. Altijd nog leuke oudere mensen die allemaal gevaccineerd zijn. Kinderen waarschijnlijk ook. En uh, oma Betsy Glundert. Na twee coronapikken kan ze eindelijk weer knuffelen met de kleinkinderen. Ja. En uh, dat is leuk om te zien. Oké, okay, ja, vooral die kleine kinderen zijn nog zo onbevangen. En die, uh, die rennen er nu weer heen. We mogen oma weer knuffelen. Nou goed, gaat de wereld open. Middenkort... Als dat, dat eigenlijk niet willen... Misschien. Dat kan ja, ook nog, hè? Dat, dat kan, ja. Ik bedoel, daar zijn ze ook maar vaak eerlijk in. Als ze die willen. Dan zeggen ze, ja, nou, weg. Ik is stom. Ja, dat kan. Nou, uh, ik, ja, ik weet het, ik heb de ervaring niet kleine kinderen, dus nee. nog niet dus en, van kleinkinderen, dus gelukkig niet. Dus dan heb je te vroeg nog. Uh, ja, dat denk ik ook wel. Dat ja, goed, dat, uh, nou, ja, goed wel. Je hebt van die mensen die echt al op jonge leeftijd uh, opa, of opa zijn geworden. Dat uh, weet ik niet. Hoef hoeft mij niet. Ja, dus ja, ja je wees, weer... die waren trots als ze onder de veertig waren, weet je wel. Dan denk ik van, huh? ja. Ja, ik weet niet. Dat hoeft mij niet. Nee, nee dat dus nee, nee, is echt te jong. is jong. Goed, ik zie dat jij alweer alle dingen aan het Ik zie daar, is het een skelet in het, in het, in, in, in het zon? Ja, het schijnt dus dat in, in Groningen, daar ja. is de rest, er zijn de restanten gevonden van een 2100 21 jaar, 21, jaar oude nederzetting in Groningen bij werkzaamheden. Dus er waren een uh, nieuwe hoogspanningsverbinding aan het uh, aanleggen. Tussen Eemshaven en verlaten, Vierverlaten, wat een aparte naam. Ja, grap gezegd. Het, ja. het gaat om munten, potscherven, een paardenschedel. En uh, de archeologen hebben ook uh, uh, ja, muntjes gevonden en alles. En uh, ja, de Romeinen waren natuurlijk 2100 jaar geleden wel in grote delen van Nederland aanwezig. Maar niet in wat nu Noord-Nederland is. Oh. Dus dat maakt deze vondsten extra waardevol. Want van de andere volken weten we een stuk minder. Dus nou, benieuwd. Ja, altijd leuk. Een stukje kijken in de geschiedenis. En verder, als we toch in die contraille zijn... Groningen en ja? Friesland en zoiets. Ja, de, de directeur van de NAM... had toch even een leuke uitspraak afgelopen week. In NRC zegt hij dat er maar 50 huizen... in het aardbevingsgebied verstevigd hoeven te worden... Dat is een fractie van de 26.000 huizen die gecontroleerd moeten worden op schade. Echt ongelooflijk. Ze spelen de kaart nog even verder. En het gaat nu ook om de pegels, het gaat om het geld. Die gaat het betalen. Gaat de regering het betalen of gaat de NAM het betalen? En NAM gaat het nog verder spelen. Die gaat er gewoon niks over. Ja, we gaan gewoon 50 huizen gaan we gewoon... Uh, uh opnieuw bouwen of verstevigen. En uh, die 2700, dat is helemaal niet nodig. Maar daar moet gewoon nog wel naar gekeken worden. Dus er is nog steeds een hard spel aan t, uh, wordt daar gespeeld. Oké. Okay. Het is ook bizar om je te voorstellen. Dan heb je je huis daar, het staat er met je gammel. En ja, u zit er niet bij bij de 50. Ja, hij is niet gammel genoeg. Dan, hij dan niet... geven we toch een setje dat huis. Kom op. Nou goed, waren het vroeger ook wel die verhalen van dat zo'n nammedewerker daar kwam en die kwam in je huis testen. Nee meneer, dat komt niet door die uh, gasboring. Hoor. En het is gewoon echt de slagen die zijn eigen vlees komt terug ja, Dat is een lekker stukje vlees hoor. Zelf, uh, gemaakt. Heerlijk, zo fijn zo fijn niks bij Fantastisch speelder. voor mensen, want het zijn toch mensen eigenlijk denk ik, van de overheid en zo die dat testen. En, ja. zo, hè? en dan denk ik van ja. Hè. Dat werd toen niet gedaan, later weer wel. Ja. En nou goed, dit is even afwachten hoe dit afloopt, maar ik hou me hard vast. En, uh, nou ja, goed, er over geld tekort, over wel geld bijgedrukt, wordt, dat snap je soms toch ook niet. Goed, straks nog onder andere de Zandvoortse de, de bericht en een stukje geschiedenis. Het is vandaag uh, 8 mei. Hè? 7. 8. 8! acht. acht. acht je drie verkeerd ingelezen? Uh, uh, ik hoop het niet. Nee, dat je dat alles ja. zit te lezen op 7. 7 gaat niet door. Oh. Dat moet er echt 8 zijn. Goed, bent je uit Schotland. En uh, ik weet niet of ze van vissen houden, maar de band heet wel Vistas. En dit is de nieuwe single. Stuck in your head. de wereld van Toebak leeft. U hebt wel heel moeilijke uren achter de rug. Zeg, You say you like the wind, blowin' through your hair. Come on, roll with me, to the sun goes down.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 Come on, roll with me to the sun, deep snow. Texas sun. Texas sun, oh, girl. Texas sun. Ja, de band heet Vistas. Waarschijnlijk moet je het anders uitspreken, maar je schrijft het wel zo, Vistas. Dus ja, ze komen uit Schotland vandaan. En uh, ze hebben een uh, plaat uit. En ze bestaan nog erg lang. Ze bestaan zo een jaartje. En uh, dit is even van een uh, debuut LP. En het heet Stuck in Your Head. Ik vind het een lekker vrolijk plaatje. En dat kan je verwachten ook in de zaterdagmorgen bij Toebak en wij hebben weer een programma vol met... De uh, afgelopen week hoorde ik iets over uh, Texas Sun, over de, de zon. De zon is natuurlijk wordt steeds feller en uh, de aarde warmt op en alles gaat smelten. Zo. We zijn nu echt serieus bezig om de zon te verduisteren... met allerlei deeltjes in de atmosfeer te brengen... waardoor uh, de temperatuur op aarde daalt. Alleen, als je dus nu te denkt, wat voor deeltjes moeten we dan in de dampkring brengen? Uh, ja, hoe trainen? ruim je het dan weer op naar de hand? Als je denkt, het is nu, nu koud genoeg. Ik geloof dat het is een grote ruimtestofzuiger? Ja, ik dacht dat ze bezig waren in Weken en Zee om daarmee te experimenteren. Aha. Daar waren ze de fanatiek bezig om alle deeltjes in de atmosfeer te pompen. Ik Alleen, dat komt echt... zo gauw weer neer. Je had, je had toen een tijd, dat je dan ook zo'n Donald Duck. En had die dagen weer Duck geregeld, dat... je. Uh, iemand dan met een vliegtuigje een, een wolkendekje boven, precies boven de tuin kon regelen. Oké. Okay. Dan werd het helemaal afgebakend en precies daar regende het. Okay. Dat, dat lijkt me ook wel heel handig. Dat is zeker handig, ja. Er is het ook niet vroeger met cement of zoiets. Als het dreigde dan bewolkt te, te, te zijn, dan gingen ze met cement ze in de lucht. En, ja, dat ging ook iets te doen in de lucht. Oh. Ja, het is ook steeds armoedig. We kunnen alles regelen, echt werkelijk waar alles... En het weer, dat doet gewoon zijn gezin. Dat, is uh -huh. gewoon echt, dat, dat moeten we gewoon echt... Nou ja, dan moeten we onder een glazen koep, koepel gaan leven natuurlijk. Met kunstlicht en zo. Dan kunnen we echt alles gaan regelen. Ja, dat kan wel. Nou goed, dat zal uiteindelijk wel op de mars gaan gebeuren. Nou, hoe raak je met godsnaam Niet een uh, onderwerpgesprek uh, niet verzeild? Ik heb geen idee. Nee, ik heb ook geen idee. Nou, vertel het mij maar. Nou, vertel ja. jij eens wat iets... Wat, nou, God een, gaat een jullie leuk, straffen? Uh, ja. Ja. Ja, er is een, uh, een, pastor, een vrouwelijke pastor die is gefilmd. Terwijl ze tegen haar leden van de gemeente vloekte. Want ze hadden geen geld gedoneerd voor de viering van haar verjaardag. Ja. Het is niet duidelijk precies in welk land het is. Nee. Maar de beelden zijn vier aangegaan, maar het is wel ergens in, uh, in Afrika. En uh, ze zegt ook... God, zal jullie straffen? Jullie zijn slecht. Jullie vallen me dagelijks lastig met gebeden, maar geld geven is een probleem. En het is niet dat ik het voor mezelf wil. Dus, uh, ze zegt ook... Ze zullen dan eten, drinken kopen zodat zij kunnen eten. Maar ja, ze zijn verder... Als ze wordt dagelijks benaderd door kerkgangers die het niet breed hebben... Ah. En uh, ja, ze, ze, ze is echt helemaal verbitterd. Dus ik zal even kijken of ik het uh, kan plaatsen op onze internetpagina. Uh, dus deed de het werk uiteindelijk toch om dingen weer terug te krijgen. Ja, je moet het doen omdat je er zelf een heel mooi gevoel van krijgt. En niet omdat je denkt, van, uiteindelijk gaan ze lief en uh, dingen voor mij regelen. Ja, ja nee, niet dus. gaat Nou, ik Nou, nog even een mannenbericht hier op de Telegraaf. Je krijgt het voor elkaar. Met zo'n bericht kom je de volpagina. Mannen en keuken is niet altijd de meest geslaagde combinatie... Tom Halle, een vrijgezelle Britse dertiger... die sinds twee jaar in een appartement woont... in de Londense wijk uh, Brixton. Hoe heeft dat in Gossum voor elkaar gekregen... om daar een, een huis te krijgen, in die dure wijk. Maar goed, hij heeft daar een, een appartement gekregen. En uh, zijn woonkamer vond hij prima. Maar in, in de keuken was één keukenkastje... wat een beetje moeilijk open ging. Nou, hij heeft hem ook niet zo vaak open gedaan. Tot een gegeven moment kwam iemand anders in zijn huisje. En toen vroeg ik ook van... dat ene keukenkastje, je moet er even naar kijken. Dit, dat, dat klopt niet. Dit. En toen deed hij me op... Dat is de afwasmachine. Wat? Dat... Oh. Dus ik heb twee jaar lang heb ik gewoon voor niks daar af te wassen. Ik heb een afwasmachine. Dit zijn echt serieuze berichten op de voorpagina van de Telegraaf. Ja, ja, het zal je maar gebeuren. Het zal je maar gebeuren. En dan stap je meteen naar de krant en zeg jezelf... Nou, wat ik nou mee heb gemaakt met een vriend van mij... Dat is echt ongelooflijk. Je, oh. je hebt een afwasmachine, maar hij heeft hem nog nooit gebruikt. Hij dacht dat hij klemde, keukenkastje. Oh. Nou goed, straks de zand wordt naar deze plaats. Dit is ook zo'n mooie. De Corral. Oh, a blur. So do you. surface to see what it's like. Ik zei dat het de Coral was, maar de Coral heb ik volgend op lijstje staan. Nee, dit zijn de Vaisers. Uh, uit Groningen komen ze. En Het is een uh, Nederlandse garageband. Ik vind het wel mee. Ze zien er heel schoon uit. Ik weet niet of ze... Uh, ze moeten nog sleutelen. Ik denk dat dat het is. Dit het uh, Good... Uh, nee, uh, Before Your Birth. Uh, look for Your Faces is de laatste cd. Leuk beetje hoor. Het bestaat nog maar twee jaar. En het is onder andere uh, geformeerd rond uh, Floris Luit. Uh, luid. Luiten, luidt een laar, jawel. En uh, Johan uh, Kruising uh, gaat goed. Uh, dat is dus uh, de ga, En Ze hebben een bloedhekelen aan de koeks en de strokes. Ja, ja. Gast, jullie lijken als twee druppels water op de koeks. Nee, dat is zonder geen... Crooks of de, goed. Crooks? de Crooks? De Crooks. krooks de... heb je ook nog. Hè? De Crooks heb je oh al. hebt hebt zoveel van die korte kreten als bandnamen. het zou allemaal zomaar kunnen. Nou goed, we kijken vandaag in uh, Telegraaf. En verontrustende berichten. Wij wisten sowieso al dat uh, ja, uh, onze militaire tak in Nederland... was echt al lang aan de vernieuwing. Toen natuurlijk ook in de jaren tachtig gaan er allerlei dingen al besteld te zijn. En daarna ook allerlei voertuigen... lopen echt op, een, op het laatste, laatste been. Op, op het eentje Op, eindje? Een eindje. op een tandvlees wilde ik zeggen. Maar dat is een andere afdeling. Die stemmen de die, kuis, die lopen met al Maar goed, nu hebben ze dus alle voertuigen besteld. Eerst bij een bedrijf en later was er al bedrijf gevonden. Dat was van 40% korter. Of uh, uh, uh, goedkoper. Dus ze dachten van, daar moeten we bestellen. En nu uiteindelijk zijn een paar jeeps binnengekomen. En die blijken niet helemaal volgens afspraken uh, te zijn uh, gemaakt. Zonder dus andere hebben ze een voertuig uh, besteld. En die bleek iets. Dat zijn uh, voertuigen die moeten op een landingsvaartuig plaatsvinden. Worden, worden neergezet en die zijn te breed, die passen er niet op. Daar zijn er 1200 van besteld, die zijn allemaal te breed, die moeten over. Zo is een andere Mercedes-Benz en ook een speciale uitvoering, die schijnt, uh, uh, wat is het ook weer, moet opnieuw sachet worden gemaakt. De, de basis daarvan is gewoon niet goed, die kan het allemaal niet dragen, het wordt te zwaar. En verder, het mooiste is nog wel, een Scania-vrachtwagens, die allerlei containers moeten ver, uh, vervoeren, die is ook aangepast en die is uiteindelijk te hoog en die schijnt onder heel veel viaducten in Nederland gewoon niet door te kunnen. En er is een voertuig. Die zouden ze al binnenkort krijgen, maar die is nog steeds niet gefabriceerd. Het loopt allemaal ijselijk uh, lang uh, traag. Het duurt nog ijselijk lang voordat dit allemaal uitge, uh, uitgewerkt is. En daar is een, een bedrag van 1,2 miljard mee gemoeid. En dat moet ons Nederland veilig stellen. Nou ja goed, we moeten ook wel realiseren dat uh, de, de, het gevaar niet meer van uh, de wapens komen, maar van, van die kleine kleine dingetjes die op ons eigen lichaam kunnen rondlopen. Daar komt het gevaar vandaan. Hè? Niet met een, met een gek met een pistool. Of een eenling misschien. Maar daar hoef je niet zo'n hele grote wapenarsenaal voor aan te schaffen. Nee, daar denk, moet je nee. meer inlichtingen voor verzamelen, denk ik zelf. Om te kijken of zo'n idioot niet uh, gekke dingen gaat doen. Maar jij bedoelt nu echt uh, Terroristen. <lacht> ja. ja. Ja, ik bedoel de, de, nee, maar de corona. Maar je hebt het ook over die beestjes die over je lichaam rondlopen. Ja. Je krijgt er gelijk jeuk van. Ja, huh. Ik denk van, nou ja, dat is wel weer heel goed voor de saunaverkoop. Maar daar kunnen ze waarschijnlijk niet tegen. Dat weet je niet. Dus als jij regelmatig inderdaad in de sauna gaat en daarna een ijsbad... Dan, uh, dan rennen ze wel weg. Of? Ja, rennen is wel weg hoor. Jongens, jongens. Dat hebben ze helemaal gezien in. Ik zie dat je ook nog uh, ja, een krieb hebt. Ja, het is heel grappig. Was, uh, het is het Engels, hè. Dus uh, uh, vergeef me als ik het niet helemaal goed vertel. Maar er is een Russische man. Ja. Die was dus eigenlijk... Uh, uh, die, die, die, uh, collega's van hem hadden gezegd: Joh, Ga meedoen met een talentenshow, want je ziet er zo goed uit. Yeah. Dus nou, dat heeft hij toen gedaan. Maar uh, het was wel zo dat, uh, dat de mensen die uh, in die show. Hij dik, nou, ik ben er zo uit. Yeah. Dus hij zei: Stem maar niet op mij hoor, want uh, ik, ik wil het helemaal niet en dit en dat. Maar daardoor is hij zo populair geworden. En hij heeft het uiteindelijk tot de finale gebracht. En hij baalde als een stier ja. dat hij iedere keer weer doorging, Mr. Ivanov. Vladislav Ivanov, Ivanov. 27 jaar oude jongen van Vladivostok. Oké, okay, maar hij is, hij is zo uh, relativerend dat hij, hij niet is, mooi is... Dat, dat iedereen denkt, oh, dat is echt een schatje. Nou, nou het is ja, hij is toch wel heeft, een mooie jongen, zeg. Heeft een hele mooie, gave huid. En, uh, ja, hallo, zeg. En die gast die wil niet winnen. Hoe lang staat hij voor de spiegelsochtend, jongen? Helemaal strak staat hij ja, met, ja, met make-up. Dus, uh, hij ging meedoen met de show als een uh, Chinese uh, leraar. Ja. En uh, hij wilde dat alleen maar omdat zijn... Uh, er zijn meerdere zijden van... joh, ga meedoen, want uh, als je het leuk vindt... om een nieuw leven te beginnen... en hij heeft het zo betreurd dat hij dit gedaan heeft. Want het is zo'n drama dat iedereen hem leuk vindt... en hem zo mooi vindt. Ja, dat het is zo'n drama. Maar je, hij mocht er niet uit, want hij mocht het contract niet breken... want dan kost dat heel veel geld. En hij had nog wat andere afspraken. Hij <laughs> ja, had nog een baantje of zo. Nou ja, maar het was wel zo dat zijn, uh, zijn gebrek en enthousiasme... Dus zorgde echt dat hij een beetje... helemaal niet echt zijn best deed hè, met zingen en alles. En... Uh, <coughs> Daardoor, het publiek die had juist wel van... ja, maar we vinden hem wel leuk, want hij wil het eigenlijk niet. Dus hij kreeg ah, het publiek mee. Het is gewoon... En dan zei hij uh, uh, steeds van... Don't love me, you'll get no results. Dat zei hij ook op een episode. Maar ze vonden zijn uh, persoon zo leuk. En ze hebben hem dus echt expres allemaal, allemaal gestemd. om hem gewoon te pesten. <laughs> hij is gewoon niet meer aan het horen. Hij moet ook zingen namelijk. Hij is niet ja, alleen ja, hij woord, nee, Er zit ook, er zit ook een, uh, een liedje bij. Dus ik heb... Uh, ik heb het artikel gedeeld uh, op onze Facebookpagina. Dus als nou, je wil e horen hoe die zingt. Ja, oké. Okay. Maar hij, ja, hij heeft wel echt een uh, hele speciale look. Het lijkt net een uh, zo'n uh, etalagepop gewoon. Ja, klopt. Nou, eh? ik, ik zat ook te denken, van, is dit de verkeerde foto die ze erbij geplaatst hebben? Ja, ik, ze hebben ik maar... denk dat hij zijn haar geverfd heeft of zo. Ja, want het was eerst maar... Maar ook die wenkbrauwen maar... dan helemaal... Uh, ja, ja, het besteedt helemaal geen aandacht aan zijn uitdruk. Dat valt me echt op. Het is een niet. sloeber gewoon hoe hij eruit ziet. Ja, het ziet gewoon. er heel goed uit. Maar en het zeker ziet er eindelijk af... uit... Als je een paar keer echt heel vast gaat ik denk dat je er echt wel uit ligt. Dus ik denk dat het allemaal doorgestoken kaart is. Dus dat het allemaal wel meevat met wat hij echt ja, niet speelt. We zijn elkaar allemaal opgeroepen. Don't let him quit. Don't <laughs> let him quit, ja, precies. Nou goed, hier dan eindelijk de chorale. of the grey For making me doet of het al jaren muziek maakt, valt ook wel mee, mee, niet echt tientallen jaar. Wel een tijdje, maar niet zo lang. Jaren 70, sound The Coral en zijn nieuwe plaat heet The Coral Island. Dus geen last van coronabesmettingen, ze zitten gewoon op hun eigen eiland... en maken dit soort geinig muziekje, Lover Uns Discovered. Ja, dat heb je van die liefdes. Oh, die hebben we nooit zien zitten, die zit daar in een hoek. Wat een mooi vrouwtje, ik loop er even heen. Nou, even normaal, even meer respect voor de vrouw hoor. Maar goed, we waren net toch even aan het kijken van... Uh, die man die eigenlijk niet mee wilde doen met een zongcontest. Uh, en uh, nou, die hadden we zoiets van, hoe klinkt die dan? Nou? Nou, oh, je wil hem gelijk laten horen? Ja, hoort. ik wil hem even okay. laten horen. Ik wil wel even weten hoe die man nou uh, klinkt. Ja, het is voordat we hem helemaal weer, weer vergeten. Je hoort, eigenlijk heeft hij geen zin. Maar probeer als een rapper. Maar dan ja, een Japanse, Koreaanse uit. rapper. Ja, hij ziet er wel heel erg verzorgd en goed uit. De jaren negentig loek, maar die ruim zittend ruim jasje. Maar goed, hij doet een beetje denken aan David Sylvian. Ken je David Sylvian nog? Oh, ik zal hem wel even opzoeken, dan zet ik hem er wel even onder. Ja, dat is goed, David Sylvian. Yeah. Ja. Dit is David Silvian. Ook oh, qua geluid ook. Ja, dat ook een beetje. Deze man zit wat nou, dieper die in zijn stem. is beter, hoor. Dit klinkt beter, hè? Ja, dit was zo mooi, dit destijds. Ja, hij heeft er inderdaad wel iets van weg, ja? Ja, grappig is dat, hè? David Sylvia. Maar goed. Die is bekend geworden door ook van dit Forbidden Corals met Sakamoto van nou, de, de, je de film. je ziet er nou niet meer zo goed uit, denk ik. David dat denk ik Hilfie. niet. Dit is wat. Die is van, van. 1958. Ja, Deze jongen is waarschijnlijk van 98 of zo. 98, even normaal, joh. Het ja, van, van 98. Oh, van 98, ja, klopt. Ja, dat ja, is hij 23, de ja, hij was voor 28, 24. Nou ja, goed, even wat anders, goed dames en heren, effe. want het is half en om half moeten hij altijd natuurlijk dit doen. Zandvoortse berichten. Zeker afgelopen week hebben we natuurlijk de, de 4 en 5 mei-viering eh, en herdenking gehad. En uh, hier in Zandvoort hebben ze dat ook weer gedaan, natuurlijk. En dat hebben ze in een sobere versie gedaan. En, uh, daar werd wel bij uh, gerichten voor gedragen. En uh, onder andere, ik zit er wat ze daar ook weer gedaan hebben... Uh, militaire conflicten werden herdacht. En niet alleen met de Tweede Wereldoorlog. Maar bij verschillende oorlogen zijn ze, hebben ze stilgestaan... op de hoek van, van Lennepweg en uh, Lineerstraat. Uh, een paar mensen waren erbij. Zelfs een paar voorbijgangers bleven ook even staan. Om zes uur s'avonds. Zandvoortse uh, veteranen waren erbij aanwezig. De 4 mei-comité en Van Nicolas uh, School werd er gezongen. Of even niet gezongen, maar wel... Toespraken gedaan. Vielingen had zelf voornamelijk geschreven gedichten gemaakt. En om, helaas, omdat er geen geluidsinstallatie was, was het een beetje. Vierlinge. af en toe, een beetje weg. Dat was juist ja, irritant, jongens. Zorg er dan even goed voor. Dan, dan sta je uit te sloven en dan door de winter is er niks meer van te verstaan. Nou goed, verder heeft de burgemeester. Uh, en de burgemeestersvrouw... Die zou de vrouw zijn van de burgemeester. Heeft zo'n naam, weet ik niet meer. Is de ik vrouw heb van de burgemeester. Wie is niet eigenlijk. Nee. Noem de naam dan nog gewoon even in plaats van de vrouw van de burgemeester. Ja. Maar goed, die was er ook bij. En later hebben ze het nog eens keer overgedaan om acht uur s'avonds. En toen was er in keer wel een trompetist bij aanwezig. Oké. Okay. Dus dat is wel weer uh, mooi. Nou, volgend jaar hopelijk iets uitgebreider. En kunnen er meer mensen daar uh, bij gaan staan. Mooi. Oké. Okay. Uh, als jij goed kan naaien met de naaimachine. En vind je, als je het leuk vindt, kan je één keer per week de naaigroep Nuttige Steken ondersteunen. Dit is de naaigroep die komt iedere woensdag bij elkaar in de Blauwe tram... Van 10 tot 12 uur. Uh, we leren elkaar naaien, zegt ze. En soms een opdracht maken we wat werk. Zo naaien we soms leuke cadeauzakjes. Van oude posters van het Stamford Museum. Voor de winkel van hen. En uh, uh, mij, in voor meer info, bel Esther uh, Hij sta, Dit staat in de Stamfordse courant he, op pagina 4. En ze zoeken ook nog uh, vrijwilligers ook die eventueel op dinsdagavond in Pluspunt willen helpen met de maaltijden. En ze zoeken dus een vrijwillige kok die minimaal om de week op de dinsdag van half drie tot zeven beschikbaar is. En uh, kijk dus ook uh, a.dejong, het pluspunt, zandvoort.nl. Dus ja, dat zijn best wel leuke dingen om mee te doen. Hè? Dus je hoeft niet altijd te vervelen. Nee, nou verder de organisatie Dutch uh, Grand Prix heeft een digitale infoavond. En dat is natuurlijk wel bijzonder. Eh, 35 jaar zou het in 2020 zou het eigenlijk van start gaan. Maar nee, er kwam wel tussen. En nu is het weer verschoven naar 5 september 2021. En er is een bewonersavond georganiseerd. Dat is maandag 10 mei. En eh, die is van half 8 tot 9 uur aanmelden. Is vrij simpel. En het is ook gratis vak voor de, de, de uitzending. Wil dus ik zeg maar, vak voor de meeting krijg je dan een link. En dan kan je daarop klikken en dan, eh, dan kan je luisteren. Maar je kan ook vragen stellen. En er zijn niet veel nieuwe informatiestromen, want het hele draaiboek van vorig jaar nemen ze gewoon over en dat is niet echt getest, dus ze kunnen niet dingen toevoegen. En verder Robert van Overdijk, van de directeur van de, van het circuit. die doet een praatje. Hij is ook van de DGP. Het moet eigenlijk een feestje worden voor alle bewoners van Zandvoort, maar van ook de regio. En hij zegt, één ding is duidelijk. Het moet gewoon wel publiek komen. Als er geen publiek komt, dan... Ja, het is toch een verdienmodel Maar het is een online bewonersbijeenkomst, hè? Ja, het is online. Ik ga straks wel even kijken of het mij zou lukken met die QR-code. Ik vind het altijd lastig, hè? Je moet gewoon je telefoon erop richten en dan zou je het moeten doen. Ja. Maar ik doe dat dan wel eens en dan doet hij het weer niet. Oké. Okay. Dus, uh, maar ja, je hebt ook www.dutchgv.com, Dus misschien kan je via daar ook in. Maar kijk even op de pagina 6 van de Stanfordse Courant. Precies, als je daar hebt, is die code... Ja, want ik bedoel, ze zeggen het is een feestje voor alle bewoners... maar de bewoners van Zandvoort hebben natuurlijk de meeste profijt van, last van, de plezier van. Weet je, ja. ik, voor we echt gaan zeuren, laten we het eerst even ondergaan ja. het weekend. Ja, dat is waar. Je, je hebt moet... best kans dat het heel leuk is, want net zoals de 30 van Zandvoort... en. Uh, en die runners world gebeuren. Ja. Dat is eigenlijk ook heel leuk. Ja, oh, die kijk, Die spreekt een bewoner. Uh, ja. ja. Nee, goed, het is wel belangrijk. Het is goed. nieuws. Ja, toch? maar het is wel goed dat ze er dan vasthouden van... er moet publiek komen, zonder publiek. Ja, leuk om alles digitaal te doen. Maar dat, dan is het voor de horecaondernemers en voor de, al die bedrijven... is het natuurlijk helemaal geen ruk aan dan. Dan is het geen meerwaarde om het even goed te gaan doen. En dan zie je het een beetje op zo'n kastje. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet interessant. Goed, ja. anders antwoordberichten zijn... Ja, er wordt momenteel volop gewerkt op parkeerterrein De Zuid. Want door een herschikking op het terrein... zouden er circa 200 parkeerplaatsen extra gecreëerd kunnen worden. En uh, ze willen eigenlijk deze plekken maken... omdat na de aanstaande herinrichting van Boulevard Paulus Lood... Uh, gaan daar parkeerplekken teloor. Teloor, mooi hè? Ja, teloor. En met name het grasveld wordt onder handen genomen... en vuilstenen worden verwijderd. En voor de ouders die jarenlang TVG heeft... hebben gestreden voor speelvoorzieningen. Is het wel sprang om te zien dat, dat, dit, uh, dat de graafwerken daarmee geen effect hebben? Wat is dit nou? Op de stikstofproblematiek. We hebben het net over die speelvoorzieningen. Want dat was destijds een belangrijke <laughs> reden om hun verzoek af te wijzen. Ik denk van nou ja, als je maar een plaats hebt... dan kan je best hier en daar twee parkeerplaatsen doen... en daar een wipkip neerzetten. Ja, ja. Je hebt geen jonge kinderen meer zeker, nee, hè? Ik nee, ik je bent ik... ben eruit. Nou, ik word dan praat je wel anders. Ik word star. Ja, goed. Ja, de, ja, het is waar. Die parkeer. Dat is nu echt helemaal het belangrijkste. Helemaal het hot ding, hè? Die boulevard wordt veranderd. Minder parkeerplaatsen. Dus die, echt, anders moeten ze gecompenseerd worden. Ja. Als moet die hele boulevard weer aangepast worden. Jezus, wat een gesodemieter allemaal. EK Zandsculpturen. Dit jaar is uh, misschien wel voor het laatst. Althans, de, de EK, de wereldkampioenschappen. Of de, de Europese kampioenschappen, moet je eigenlijk zeggen dan. Uh, het zou de tiende keer zijn. En uh, ze hebben natuurlijk nu veranderd. Er zijn nu een aantal mensen die wel meedoen. Maar die mensen zijn wel buitenlandse mensen. Maar die wonen al in Nederland. Dus dan. Hoeven ze niet te reizen? Dan kunnen ze niet die corona-besmetting oplopen. Dus er zijn een aantal mensen die het dus meegedaan hebben. Maar het was geïnspireerd op. Wat was het ook weer? Het thema was dit jaar. Uh, Door het oog van de meester geïnspireerd. Onder andere van Goch Mondriaan. Uh, dichter Marsman is dan weer een inspiratiebron. En verder is één Ferguson Mulvani. Is, uh, is al vier keer een winnaar geweest... en hoopt misschien voor de vijfde keer... nu uh, de, de prijs in de wacht te slepen. En uh, aanstaande zondag wordt, uh, wordt er naar gekeken. Wie? Ja, ze zijn mooi. Ik heb een foto ja? gemaakt. Zeg, hoe, hoeveel Ik staan er dat... nou door het hele dorp? Stukken of acht, Stuk ik. of acht, denk ik. Stuk of acht, denk ik. Oké. Zal, maar ik zal wel even die uh, foto's erbij uh, zetten. De precies, 9 mei worden de sculpturen door de vakjury bekeken en beoordeeld. Je hebt namelijk de vakjury en de scholieren. En uiteindelijk commissaris van de koning Arthur van Dijk... gaat dan een prijs uitreiken in de kerk. Tuurlijk, in de kerk, dames. Ja, lekker handig. Ja, lekker handig. Oké. Okay. Nou goed, wel hoog... Uh, uh, Dat kan je wel... Dat is om zondag trouwens. Vijf uur. Kerkuitslag. Goed, tot zover de Zandvoortse berichten. Kijk anders even op de internetsite. En dan zie je ook meteen allerlei foto's van... Wauw, ja, dat uh, ziet er wel mooi uit. Ik deze foto gemaakt. Het is een heel mooie. Die staat voor het uh, gemeentehuis in Zandvoort. En ja? uh, die man is daar nog mee bezig. Daar heb ik een foto van gemaakt. En ik heb dan hier ook nog een foto. Ook uh, bij het station. Daar staat een grote man met een bril op. En dan een, een soort levensboom erachter. Die is ook nog niet af, maar nee. ik bedoel, het ziet er al geweldig uit. Ja, het ziet er zeker geweldig uit. Het is ja. altijd bijzonder. En dan zou je denken: kan ik dat thuis ook met zand doen? Nee, dat moeten we altijd uitleggen. Het is speciaal zand, ja. Dat is een soort driehoekzand, dat kan, dat kan je stapelen. Ja, dat is, er zitten hoekjes aan waardoor ze kan het stapelen. En dan zou je denken: gebruiken ze elke nieuw zand? Nee, ook dat hebben ze dit jaar bekeken. Namelijk, het is allemaal gerecycled. Het zand hebben ze een paar Landen heeft landen opgeslagen, dus er is weinig vervoer bij aan de pas gekomen. Het is allemaal heel goed over nagedacht, dames en heren. Echt waar, echt heel mooi. Deze plaat hebben we al gehad, dames en heren. Het is wel een ander. Dat is dit.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 Oh, wat een fijne muziek hier bij Toebak de zaterdagmorgen. Ja, soms weer eens nieuwe beentjes. Easy Lives is een Engels alternatieve RB-groep. In 2017 ontstaan. En uh, ja, ze maken een beetje maar muziek. Ze werden uh, in de. Kijk, BBC. Uh, music Poll werd de Sound of uh, 2020 genoemd. En dit is een nieuwe plaatje, die heet Skeletons. En als je naar het uh, videoclipje kijkt, is het wel grappig. dat we er werk aan. Ze we hebben echt wel werkelijk wat tijd in aan besteed. Namelijk zit hij op een paard midden in de stad. Dat paard is helemaal beschilderd met het skelet... wat binnenin zit van, van dat paard. Dus dat is uh, een mooi wit skelet. Uh, hebben ze erop getekend op het paard. Ziet er heel bizar uit. Goed, ja, het is uh, toeperkleerd. Fijn. Het is wat grijsachtig in Zandvoort. Ik zou nog even thuis blijven als je denkt... van ik wil een uh, stukje gaan zwemmen. Hoeft niet. Blijf maar thuis. Als je verder geen aanwijzingen krijgt, blijf thuis. Ja. ja dat is te gevaarlijk. Ga lekker wat bakken of ga gewoon lekker uh, je tuin doen. Want het ja. groeit allemaal tegen uh, de klip op. De van. tuin in? Ga de tuin doen. Ja, maar dan vertrap je de natuur. Doe dat nou maar niet. Blijf gewoon binnen op de bank. Binnen ook? En spreek af wie naar de koelkast heen en weer loopt. Belast jezelf niet te veel. Niet te veel bewegingen. Niet te veel bewegingen. Och, je weet niet wat je oploopt gewoon onderweg. Ik heb hier trouwens een heel bizar bericht. Ik denk dat jij... Ken jij de Twentse rockband Volt? V-A-U-L-T. Die is deze week dus verrast met opvallend nieuws uit Amerika. Want hun nummer... De 21 Grams Theory. Yeah. Die is dus door de lezers van het online music, music magazine Metalhead... met meer dan 100.000 volgers wereldwijd gekozen... tot Rock Song of the Year. Oké. Okay. Nou, hoe leuk is dat, hè? Yeah. En die frontman uh, Michael Ordelmans uit Borne... Die, die, die, die zegt al van, nou ja, wat een bizarre nieuws. Opsteken nu hoor, als alle shows zijn afgelast. En de drummer die zegt ook van, nou, dit is een heel fijne uh, uh, promo... En uh, ja, het is, al, het is al eerder, was dat al duidelijk, hoor, dat de volt er goed op staat bij de Amerikanen. Want ze hebben dus uh, een lovende recensie ook gehad op het, uh, uh, op, op, op het prijsnummer, de, de, de, de 21 Grams Theory. Dus ik ben eigenlijk benieuwd hoe dat uh, nummer klinkt. Ja, ik ook wel. Ik zal, dus, dus, zal ik hem even aanzetten? Ja, ik heb hem ook al aangezet. Oh, je hebt hem al, al aan. Ja, ja, je had hem. Oh, vergeet al met de slijpbal. Zon, oh. Zonder fiets dan, hè? Ik denk, als ik een slijpel denk denk ik op tijd aan de fiets maar dat komt misschien omdat ik af en toe een <laughs> fiets meeneem oh kijk dit oh. is hard rock, maar er zit toch een leuk pingelend gitaartje in wel aparte tonen bij elkaar ah, dit is gelijk een ingang tot de top, top 1000. Tot, top wat is dat, ja uh? het groot en meeslepend ja. ja langzaam opbouwend dus wel met is er niks bij ik ben toch even voorstander om een klein stukje verder het plaatje te pakken en te kijken wat daar dan gebeurt Oh ja, het is een nummer van zeven minuten. Vandaar dat ze even de tijd nemen om op gang te komen. Want anders is het ook zo snel de vader uit. Maar we willen eigenlijk ook even een stukje zang horen. Dat ja, is wel gaan leuk. ze niet grunten en zo? Grun maar ik zeg al, ja? uh, ik, ik deel deze op onze tijdlijn. Ik heb al gezegd wat, uh, waar een klein land groot kan zijn. We kennen ze helemaal niet, meer. Nee? maar het is bijna alsof ze eigenlijk een soort zongfestival gewonnen hebben. Want hier ja. worden ze wel weer het beroemd. Ja, want McCroy moet je nog afwachten. Jungle ja. McCroy, of dat ja. gaat wat worden. Want ik moet zeggen, het zijn zei, eerste broccoli plaat. broccoli Ja, zijn broccoli ja, Ik moet zeggen, echt, uh, elke televisieprogramma gaat erover. Gisteravond namelijk ook weer uh, op één zat hij, was, was bij Bo. Ik weet niet meer, ik kijk die dingen altijd twee door elkaar. Ja. Maar goed, er uh, zat hij ook. Ja, het, het is een leuk plaatje, maar beurt of, of Joy is het of zo, geloof ik. Ja. Ja, ik weet niet. Ik, die vorige plaat had ik wel iets mee, maar deze plaat vind ik een beetje, dat rammelt een beetje. Maar goed, uh, de hele de boekmeer zeggen we dat hij het niet gaat halen. En hij is er zelfs een beetje zei, Ik zal het eens even laten zien dat ik het wel nou Klootzakken! Dat hij het weer wint. Nou, ja, maar eigenlijk wil Nederland het niet. Want het kost allemaal veel te veel geld. Ik moet wat, was ik, die zangeres moet hij erbij houden. Die erbij stond gisteren. Ja, oh. ja die had zo'n pakje aan het denken van. Nou, dat maakt dan ook goed. een strak zangeresje. Ja, dat ook uh, oh. twee van die mooie. En zijn zangeres bij Dat maakt dan ook goed. Ik bedoel, er staan soms hele rare quiebus Ze staan. Daar gewoon uh, een uh, dingetje af te draaien. Nou goed, ik zat nog even te wachten of de, of de Volt nog de, de, de grunten nog kon laten horen. Maar mijn computer staat uh, iets te draaien wat ik niet wil. Goed, maakt verder niet uit. Straks onder andere de geschiedenis. Uh, het is vandaag 8 mei. En natuurlijk ook nog wel weer leuke muziek. Ik kijk altijd even in de bak van een nieuwe plaat. En dit is Make Love, is een band. En het begint altijd heel rustig. In het heek Get Into The Jungle. It's too hard to stay alive It's just a matter of time Don't leave behind I'm stepping out to be a monkey No place to show Oh no Working class Too much tension Tension Ja, wat een fijne muziek. zegt. Uh, make Love, zo heet de band. En uh, dit heet uh, Get into the Jungle. Zeker. En uh, jij zit, ben je gebiologeerd door een videoclipje? Nou, er is uh, een man. Ja? Huh? Mag, ik, uh, mag ik een berichtje doen? Want die, ik vind dat leuk. Er is ja? een man en die had een uh, heel eenvoudig, een slim. Nee, wacht. Terug... je mag geen berichtje doen, helaas. gaat over. Deze is onder gekheid. Gaan we verder. Zo klaar met je? Zo klaar met je? Ja, toch. Ja. Nou, er is uh, een man. Die, die had, zijn zoon die at dingen van de vloer. Ja? En toen had hij echt heel slim iets bedacht. Want hij, uh, hij, hij deed gewoon dat kind zwembandjes om. Oh ja. En tot grote frustratie van de kleine Sam werkte het trucje perfect. Maar ja, ik denk wel van ja, weet je. Dan ga je spul op de, op de vloer leggen van probeer maar of ze kan. Nee, het kan niet. Haha, ha, weet je. Dat is gewoon kwelling. Maar ja, zorg gewoon dat er niks op de grond ligt. Dan ben je dat toch ook? Ja, maar ik kan maar best. Wacht even, wacht. Ik spreek echt ervaring, Als je man alleen bent. Je hebt het druk druk druk. Je hebt allerlei afspraken natuurlijk. En ja, je laat wel eens wat slingen. En als je zo'n kind zo'n veiligheidsvest aan kan trekken en die probeert van allerlei dingen in de mond te steken. Het lukt niet. Ideale oplossing, hoef je het niet op te ruimen. Ja, ja. ja als je daar gewoon die spullen die op de grond liggen opruimt, dan ben je er ook. Ach, maar daar kom je ze er gewoon niet aan toe? Maar ik heb het filmpje in ieder geval gedeeld op onze pagina. ja En wat voor reactie krijgt kinder, nou. kinder, hij? Uh, Kindermishandeling. Kindermishandeling, Dat ja, ja, is het, ja, het is natuurlijk cool. ja, ja Wie, wie laat ze snoep nou gewoon slingen? En zo'n kindje pakt dan en door die dikke bandjes kan hij het niet in zijn mond stoppen. Nou, heel veel frustratie. Ja, Totdat het kindje denkt zelf. Hé, hey, als ik het nou gewoon in mijn mond laat vallen. Ik doe het gewoon hoog en ik laat het in mijn mond vallen. Komt het natuurlijk ook daar? Ja. Dus ik ja, bedoel, hoe creatief ja. kan je zijn natuurlijk. Nou goed, uh, afgelopen week uh, lees ik. En uh, ik weet niet of je dit, of je dit geluid nog kent. Wat oh, vallen? Oh. Wat ja, precies. 2015. Tark uh, Z uh, kwam de NOS-studio binnen en uh, had een nepwapen bij zeg Maar niemand wist dat. Zag er echt bloedlink uit. Ik weet nog wel dat op een gegeven moment... Het, het, het was Nederland 1 of Nederland 2. Die was, was op zwart gegaan. Daar stond gewoon een testbeeld. Hey, dit, is, dit, is, dit is shit. Dit is, er is iets aan de hand. Maar zeg maar, als uh, een van de drie netten op zwart gaat... Een testbeeld, dan is er iets aan de hand. Dus toen uiteindelijk luisterde via Radio 1. Toen hoorde ik dus dat er, dat er een idioot was binnengekomen met een wapen. En die wilde een videootje laten zien. En die wilde tot het Nederlands publiek spreken en laten horen. Onder andere NOS fake nieuws. Hij was de tijd ver vooruit. Om het Nederlands volk toe te spreken. Die is uiteindelijk natuurlijk vervolgd. En uiteindelijk is hij afgelopen week is weer uh, in de media. Uh, afgelopen jaar is hij weer in de media te vinden. En nu heeft hij een videoclip. Uh, op Instagram heet gezegd... Die, heet je Wim Engel of zo? Wim Engel, ja. Nee, nee, nee, nee. Ja, precies. Ja, maar tegenwoordig hoef je toch niet meer... een televisiestation te overvallen? Nee, kan je, je kan toch... Gewoon rechtstreeks kan je tot de, ja, de menigste Dat streken. was in 2015, kon het allemaal nog niet. Ja. nee. Ja nou goed, het was natuurlijk wel een maffe actie van hem gewoon. Want iedereen is echt helemaal wild geschrokken daarbij de NOS natuurlijk. En uiteindelijk heeft hij dus een videootje gepost. Met weer een waarschuwing uh, dat, er aan, dat er iets aan de hand is. En heel veel NOS-medewerkers hadden gezegd. Shit, wat gaat hij nou weer doen? Dus die vonden dat wel provocerend. Die hebben toch rechter... gelijk aangegeven? Ja, ja de, rechter, of de rechter heeft naar gekeken. Want de NOS heeft dat aangifte van gedaan. En de rechter heeft gezegd. Niks aan de hand. Hij kan van alles zeggen. Vrijheid van meningsuiting. Ja, dus ja. Uh, ze gaan toch nog verder in vervolging om te kijken of ze dat even... Oh, ik wil dat ze je wel even zien. Dan moet je even zeggen waar het is. Dan deel ik het op onze tijdlijn. Ja, precies. Kan je ook even kijken. Kan je ja, even die, waarsch die waarschuwing even tot je nemen. Ja. En de NOS helemaal helemaal dissen gewoon. Oh. Nou, goed, Het is wel een hoop te doen ook over de NOS. Hè. Ik bedoel sowieso over de NPO die het ook gaat bezuinigen. Ja, ja dus maandagavond kijk ik naar... Uh, Filemon. Ja, die complottheorieën. En dat hij al die mensen dan tegenkomt. moeilijk om naar te kijken. Want je kan ook denken van ja, hij zet ze toch een beetje een raar daglicht. Hij probeert ze wel redelijk neutraal neer te zetten. En het is wel apart om dat te zien. Ook hoe dat soort programma's gemaakt worden. is een man, hoe heet je ook? Filemon? Nee, Flacio. Flacio heet je Oh ja, ja. Die dat een hele studio heeft gebouwd. De, de black box, en dat bestuurt hij allemaal zelf... met knopjes ja. op, de, op de desk. En toen was de opname niet goed gegaan, moest het over. Dan denk ik denk, ja, dit is allemaal een actie eigenlijk. Heel veel mensen sluiten daarbij aan. En er zit heel veel interessante informatie bij, hoor. Dat moet ik echt zeggen. Sommige dingen gaan wel een beetje verder. Je denkt, echt, waar, joh? Ja, die, waar, die ene joh? mevrouw, die, al, die, die die kom je ook steeds tegen dan weer... omdat ze dan die, die jongens zo lastig valt. Ja, oh. onbegrijpelijk. Ja, Onbe ja, ja, ja. Echt, daar, daar kan ik geen goed woord over spreken. Echt, wat, hou er mee op, wat wil je nou doen? Dit is gewoon echt allemaal... Ja, jezelf op mijn voetstuk zetten. En eigenlijk voegt er niks toe. Nee, ik vond het apart. Maar ik vind het een leuk programma. Dat uh, ja. van Filemon over te ja, kijken En weet je wat ook zo'n leuk programma is? Hij dus gaat... moet wel van de, de, de, de term af complotdenkers. Andersdenkers. Zo moeten ze ja, noemen ja, eigenlijk. Ja, nee, zou je meer deur open gaan voor hem. Het programma met die, uh, met die ene dame. Het, het Alternatief. Oh ja. Die is ook erg leuk. Dat is op dinsdagavond. En ik is ging er dinsdag voor? helemaal voor zitten en zo. En toen was het niet. Ach. Ja, een doodherdenking. Uh, ja, belachelijk gewoon. Ja. Ik moet gewoon mijn programma kunnen bekijken. Ik moet gewoon door. Nou goed, we gaan even ook weer door naar het nieuws en naar het nieuws straks. Een geschiedenis, wat gebeurt op 8 mei? Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur.